Ook hebben de uitbreiding van plantsoenen en de aanwezigheid van sport en speelvelden... weinig aantoonbare effecten op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Dat staat in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de achterstandswijken. Daarin staan ook een paar positieve punten. De verkoop van de sociale huurwoningen heeft een gunstig effect op de leefbaarheid en veiligheid. En er gaan steeds meer mensen wonen die tot de niet-westerse middenklasse behoren. Die groep bemoeit zich overigens weinig met de problemen in de wijk.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 George Strand wordt omringd door protestantse wijken... waarvan de bewoners willen dat Noord-Ierland onderdeel blijft van Groot-Brittannië. Een paar kilometer verderop werd feest gevierd in Belfast. Daar was de huldiging van de Noord-Ierse golfer Rory McIlroy... die gisteren de US Open won. De voormalige Tunesische president Ben Ali en zijn vrouw... zijn bij verstek veroordeeld tot 35 jaar cel. Volgens de rechtbank zijn ze schuldig aan diefstal en verduistering van juwelen en geld. Het echtpaar moet ook een boete betalen van 50 miljoen euro...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 Het weer vanochtend wisselend bewolkt met hier en daar wat regen. In de loop van de middag wordt het droger. Het wordt 18 graden aan zee, 22 graden in het oosten. Ook morgen is het wisselend bewolkt en dan trekken vooral smiddags buien over het land. De temperatuur ligt ook morgen rond de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, 15 files bij elkaar, 47 kilometer. De meeste vertraging zit rondom Utrecht. Niet al te veel bijzonderheden. Wat langere files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen staat 4 kilometer. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland. De 600 buitenlandse kantoren van de Rabobank... zijn stuk voor stuk lokaal geworteld...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 Blackberry van Tele 2 Zakelijk bel 020-750 1544 Het NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 8 minuten over 7. Nog twee weken. Dan kan het dossier OV Chipkaart dicht. Althans, dat dacht minister Schultz van verkeer. De oppositie nog een verrassing voor haar. Hoort u zo meer over? Eerst naar Verzet in Noord-Holland. De gemeente Bergen, want die roept haar inwoners op in beroep te gaan bij de Raad van State... om de ondergrondse gasopslag in de gemeente te keren, te weren, tegen te houden in ieder geval. Die oproep heeft de gemeente gisteravond gedaan op een informatieavond voor bezorgde bewoners. Zoals bekend is de gemeente veld tegen de kabinetsplannen voor ondergrondse gasopslag in de gemeente. De Tweede Kamer staat achter het kabinet, maar de gemeente blijft Mordicus tegen. Burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Bergen, goedemorgen. Goedemorgen. En dus laat u uw inwoners het opknappen? Nou, zo is het niet. Uh, we hebben onze inwoners uh, gisteravond op de informatieavond geadviseerd... om in beroep te gaan bij de Raad van State. Wij kunnen dat als gemeente niet. Dat heeft te maken met de crisis- en herstelwet... dat wij als decentrale overheid niet zelf in beroep kunnen gaan. Uh, waarom we dat doen, is omdat wij uh, nog steeds tegen die gasopslag zijn... vanwege de risico's die het met zich meebrengt. Ja, en dus stuurt u de burgers op de rechter af? Uh, ja. Ja, nou nogmaals, wij hebben zelf er ook alles aan gedaan om het tegen te houden. Uh, en de burgers vragen ook van ons, van wat, wat kunnen wij nu nog doen? Ja, en dit is dan ongeveer het laatste, laatste redmiddel dat nog uh, overblijft. Mag u dan oproepen tot burgerlijke, gemeentelijke ongehoorzaamheid? Ja hoor, dat is geen enkel punt. Geen wij, punt? Nee, nee vind ik vind okay. het niet. Kijk, uh, er zijn heel veel inwoners bij ons die zich grote zorgen maken, net als het college van, van BMW, over de gasopslag. Ja, en dan zul je daar toch uh, de maatregelen voor moeten nemen die daar zijn uh, toegestaan. En dit is gewoon een middel dat nog kan, dat nog rest. Je mm -hmm. bent wel creatief, hè? want om deze reden is de gemeente toch mede oprichter van een stichting die eveneens naar de Raad van State stapt. Ja, er is hier uh, al langer in Stichting uh, Gasalarm 2 uh, bezig. We hebben daar uh, inderdaad met de creatieve mogelijkheden die er zijn... hebben gekeken of wij daar ook nog een bijdrage aan kunnen leveren. En dat kan op deze manier. Ja, volgens mij is het ook voor het eerst dat de gemeente zoiets doet. Just ja. als nou ja. Uh, dat, zou, dat zou heel goed kunnen, dat weet ik niet zo goed. Kijk, uh, we hebben natuurlijk ook wat het voorbeeld van uh, Barendrecht voor ogen. Daar is toen veel protest geweest tegen de CO2-opslag... Uh, daar is toen door het kabinet besloten om dat uh, daar niet uh, te doen. Ja, en wij willen gewoon ook uh, alles op alles zetten om er tegen te gaan. Hm. Oh, zijn minister Donner, uh, Binnenlandse Zaken, onlangs bij Buitenhof... dat uh, gemeenten zich niet moeten bemoeien met landelijke politiek. Krijgt u hier geen problemen mee? Bent u bang? Uh, nee, ik ben niet zo bang voor, de, voor meneer Donner. Oh, ik, uh, we, nou, we die kan heel streng zijn. <laughs> ik weet het. Ik heb meegemaakt op het VNG-congres. Uh, daar ging het natuurlijk ook over dat wij als gemeente iets anders willen dan wat het uh, Rijk wil... ja, en uh, dat het kabinet daar niet voor blij mee is, uh, vind ik eigenlijk niet zo relevant. De zorgen die wij hebben over de gasopslag, met name wat betreft het uh, risico van aardbeving... vinden wij dermate belangrijk om daar toch alles op alles te zitten, om het tegen te houden. Want dat is uw grootste zorg, de angst ja. voor uh, aardbevingen naar aanleiding ja. van het boeren? Ja, ja. ja. ja. Dat is, uh, door, door diverse onderzoeken is dat ook aan het licht gekomen... En dat is de zorg die we hebben. En dit is dan eh, ongeveer het laatste redmiddel dat er nog is. En ik vind dat je dat dan ook moet gaan benutten. U heeft gisteravond een informatiebijeenkomst gehouden, begrijpen wij? Ja, klopt. Ja. Hoe groot is de onrust onder inwoners? Wat merkt u daarvan? Uh, gisteravond waren er niet zoveel mensen. We hebben eerder avond gehad, waren er zo'n 600 mensen aanwezig in de zaal. Uh, uh, om, om, om hun zorgen te uiten. Dus het, het leeft absoluut. En we willen graag ook de bewoners, uh, dat was het doel ook van gisteravond, erop wijzen van wat er nu nog mogelijk is. Ja. Op zo'n informatieavond komen natuurlijk de mensen die zich het meest zorgen maken. Bent u er echt van overtuigd dat het breed leeft, die zorg in de gemeente? Ja, het leeft breed. Het feit dat er gisteravond niet zoveel mensen waren, dat zegt voor mij echt niets, hè, niet alles. En we zullen de mensen ook gewoon informeren. Ik vind dat dat ook een taak is voor, uh, voor ons als college, om de mensen wel te informeren over welke mogelijkheden er nog resten. En dit is dan, bij mij weten, de laatste mogelijkheid die er nog is... En of mensen daar gebruik van gaan maken, dat is natuurlijk VS2. Maar ja. we vinden het wel dat het belangrijk om daar die informatie over te geven. Megemeester Hetty Hafkamp van de Gemeente Bergen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar die OV-chipkaart. Begin juli, over een kleine twee weken, wil minister Schults van Verkeer de strippenkaart voor bus en tram inruilen, Definitief voor de OV-chipkaart. Maar de Tweede Kamer is nog niet akkoord. De SP en gedoogpartner PVV willen de strippenkaart houden. En dus is nodig van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar die willen dat de chipkaart klantvriendelijker wordt. Ineke van Gent van GroenLinks heeft drie harde eisen. Nou, die eisen zijn dat wij willen dat er voor ouderen en voor kinderen tot 12 jaar... een anonieme kortingskaart komt, de zogenaamde roze overchipkaart. Wij willen dat er één klachtenloket komt als er problemen zijn met de overchipkaart. En wij willen ook dat als er mensen vergeten zijn uit te checken... dat ze daar gewoon een, een mailtje thuis krijgen van... hé, hey, u heeft daar niet aan gedacht, u kunt uw geld terugkrijgen. En als die eisen niet worden ingewilligd, wat dan? Ja, wat dan? Kijk, de minister wil eind juni, begin juli de hele strippenkaart uitschakelen... en helemaal overgaan op de overchipkaart bij het stads- en streekvervoer. Ja, dan zeggen wij, als deze drie harde eisen niet zijn ingewilligd en duidelijkheid erover komt... Hè, wanneer dat goed geregeld is, ja, dan kunnen wij niet instemmen met het uitschakelen van de strippenkaart. Maar dat betekent dat... Openbaar voersbedrijven met een enorme strop komen te zitten. Ja. Want die zeggen ja, twee systemen naast elkaar laten bestaan kost heel veel geld. Ja, dat vind ik ook heel erg uh, vervelend. Maar ik kan u ook vertellen dat over de drie eisen zoals ik net formuleerde... heeft GroenLinks al meerdere malen uh, maandenlang uh, aangedrongen dat dat goed geregeld wordt. De vervoersbedrijven, maar ook de provincies denken dat ze dat op de lange baan kunnen schuiven. Ja, en ik ben van mening, voordat we nu definitief overgaan op de OV-chipkaart... wat ik op zich toejuich, moet je een aantal kinderziektes echt oplossen. En als dat niet gebeurt, dan maar de strippenkaart langer laten bestaan. Nou ja, we hebben nog uh, tijd uh, tot uh, 30 juni. Ik heb vorige week ook tegen de minister gezegd van... Uh, u moet mij nu absolute helderheid geven wat er met deze punten gebeurt. Ik ga er ook van uit uh, dat zij over de brug komt... en dat ook de vervoerders uh, dit punt, uh, deze punten serieus zullen oppakken. Uh, nu is het zo dat als dat niet gebeurt, dan komen er claims. En dan zegt de VVD al, ja, als er claims komen, dan moet dat, uh, dat, gaat dat miljoenen kosten... En dat moet dan wel ten koste gaan van het openbaar vervoer. Daar gaan we niet minder wegen van aanleggen. Wat vindt u daarvan? Nee, dat is zwaar overdreven van de VVD. Er is helemaal geen sprake van miljoenen claims. Daar zit GroenLinks ook niet op te wachten. Want u weet, het OV is ons lief. Wij willen ook dat daarin geïnvesteerd gaat worden. Maar bij het definitief introduceren van de OV-chipkaart... willen we wel dat een aantal dingen voor de reizigers op orde zijn... en dat niet de reizigers ja, zeg maar de rekeningen gaan betalen... van een aantal ja, zaken bij de OV-chipkaart... die nog niet goed zijn uh, georganiseerd. Uh, dus ik zit niet te wachten op de claims. Ik hoop ook dat vervoersbedrijven en provincies daar verstandig mee omgaan... en dat we er voor 30 juni met elkaar uitkomen. Dus u gaat ervan uit dat uw eisen worden ingewilligd? Daar ga ik zeker van uit, want uh, uh, de minister weet ook... dat de GroenLinks-fractie de OV-chipkaart van groot belang vindt... maar ook dat wij de positie van de reizigers uh, in de gaten houden. Ja, en ik zou zeggen, sla deze vlieg in één klap. En uh, ja, ik ga ervan uit dat de minister dat uh, gaat doen. Nou, dat wordt nog spannend. De minister moet de Tweede Kamer uiterlijk morgen laten weten... of ze op deze eisen ingaat. Rondvrezen was dat in gesprek met Ineke van Gent van GroenLinks. De discussie over bezuiniging op de kinderopvang is nog lang niet afgelopen. Die bezuiniging zou leiden tot maatschappelijke achteruitgang. Zo meer over naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Het lijstje wordt langzaam wat langer. 48 kilometer file nu, niet al te veel bijzonderheden. Wat langere files is op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Soeterwoude Rijndijk nog 5 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Noordloos 4 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen staat ook 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7 is het. Syriërs blijven in opstand komen tegen het regime van president Assad. Ook na zijn langverwachte toespraak van gistermiddag. Veel Syriërs vonden die speech teleurstellend. En dus gingen honderden demonstranten de straat op om te protesteren. Assad blijft er ondertussen bij dat slechts een klein groepje saboteurs het hele land ontregelt. Het is een klein groepje saboteurs en ze verpesten het voor de rest. Met die woorden bestempelt president Assad het geweld in zijn land. Reden genoeg voor Syriërs die het aandurven om meteen na zijn toespraak opnieuw zijn vertrek te eisen. We hebben geen zin meer in deze praatjes, roepen ze. Ga weg uit dit land. De maker van de video zegt op de achtergrond, het is 20 juni 2011. Zojuist hield Assad zijn toespraak, waarmee hij wil aantonen dat zijn beelden echt vlak na de toespraak gemaakt zijn. Veel Syriërs trekken nog steeds naar de grens met Turkije op de vlucht voor het Syrische leger. BBC-verslaggever Matthew Price is erin geslaagd om die grens over te steken... en Syrië binnen te gaan. The side, the the Sinds het weekend leven steeds meer mensen hier in de natuur... vlak bij de grens, vertelt hij. Onder hen een man die zijn dochtertjes van 5, 6 en 7 meenam op de vlucht... om ze te beschermen. We weten waar het regime toe in staat is, zegt hij... De meisjes wassen hun haar en hun kleren in een kreek. Kamensky what is like in we are boys. Het niet for us, but you jongens is het niet zo vervelend om hier te leven, vertelt een man die zijn borden afwast. De vrouwen en de kinderen hebben het een stuk moeilijker. Verslaggever Matthew Price ontmoet ook een student politicologie. Hij vluchtte met zijn bus en nam 24 mensen mee uit de stad Yisr al-Sugur... toen het leger daar binnentrok. De bus zit vol met kogelgaten. Niemand in deze stad houdt van je, Bashar. Je bent een verrader, zegt hij. Ga weg en laat ons leven in vrijheid. And let us leave our freedom. Als de president ziet iets zoals dit, dan kan je je behoorlijk Ik heb geen zin gehoord moment. Sindsdien heb ik geen angst meer, zegt hij. En dan komt Matthew Price aan in een dorpje dat nog niet bezet is door het leger. Nog maar een handjevol mensen is hier achter gebleven. Alles is dicht, de winkels zijn gesloten. Het is een spookstad geworden. Dit zijn de shuttende shops die normaal open zijn. De meeste mensen zijn weggetrokken toen ze hoorden hoe het leger in andere steden heeft huisgehouden. Een groepje vluchtelingen heeft een kamp gemaakt onder een vijgenboom. Een van hen, een leraar, vertelt wat er gebeurde toen het leger zijn dorp binnentrok. I was in Bedama about 7 o'clock. Ik was er om 7 uur. Ik hoorde schieten. Heard the sound of shooting. Iedereen vluchtte weg. I can't fight with weapons. But I can't fight. Ik kan niet vechten met wapens, maar ik kan wel vechten met onze overtuiging dat wij gelijk hebben en zij niet. Can I ask why are you crying? I'm very sad about these people. And the children. Ik ben verdrietig voor iedereen hier. De kinderen en de oude mensen die hun huis niet kunnen verlaten. Volgens de BBC-verslaggever zullen deze beelden... de vastberadenheid van de demonstranten alleen maar versterken. Uiteraard blijven wij u op de hoogte houden over de toestand in Syrië. Meer daarover ook op onze website, nws.nl. Het Sociaal Cultureel Planbureau is somber over de achterstandswijken. Joris van der Kerkhoff heeft dat rapport van het SCP onder de arm... en heeft onderzoekers en bewoners bij zich. Joris, zijn die ook zo somber? Nee, die zijn helemaal niet zo somber. Maar als je dan een beetje doorpraat... dan komt er soms wel eens wat somberheid eh, om de hoek kijken. <laughs> U hebt een prachtige overzicht... vanaf uw achterverdieping op de flat over hier dit, dit, dit groen hier... Welk hoekje is het waar je dan wel eens over belt? Het is het hoekje wat uh, links is bij het water. En dat is een uh, ja, soort hangplek in dat geval waar uh, heel veel dronken mensen komen. Om het zo maar te zeggen niet een drankje te drinken, maar wat ook af en toe is uh, tot een opstootje leidt. Dan stuurt u die jack die, uh, die u nu aan het uitlaten bent, <lacht> dan stuurt u erop af? Bijvoorbeeld, maar gewoon ook inderdaad uh, nou, heel even de politie bellen. Om toch even controle te hebben of toch even het... Uh, ja, het uh, het overzicht van de politie uh, ja, te hebben: van ik ga er zelf niet op afstappen, de hond ook niet. Maar uh, wel even dat het niet uit de hand loopt. Het groen waar je op uitkijkt, dat vindt u wel prettig? Ja, klopt. Ik kijk op de Watertoren uit en uh, ik woon op achterhoofd natuurlijk, dus je kan heel ver kijken. De beeld en. Uh, ja, wij spreken bijna Amsterdam, maar uh, als je je best doet. En ik vind dat op zich wel prettig. Het blijft inderdaad een blokkendoos, maar uh, ik zou heus wel wat anders willen. Maar op dit moment uh, niet aan de orde. Um, we hadden het u, uh, met u uh, meneer Permentier onderzoeker van het Sociale en Culturele er een half uur er geleden over, uh, dat in zo'n wijk uh, huizen dan uh, gesloopt worden... en daar moet er dan nieuwbouw voor in de plaats komen. Ja, dat is een probleem als je geen hypotheek uh, kunt krijgen. Uh, dat zijn allemaal wel plannen en u hebt onderzocht hoe dat dan is. Maar de praktijk zal de komende jaren misschien toch nog veel moeizamer zijn. Wellicht is dat zo, maar je ziet toch ook wel dat ze bij de, de nieuwbouwprojecten hier toch wel speciale regelingen proberen te blijven aan te bieden voor de, voor de starters met name. Zodat ze toch nog mogelijk blijft dat ze een uh, hypotheek kunnen krijgen en een, uh, een droomappartement kunnen kopen. Droomveldjes zijn hier ook. Johan Cruijff court daarachter een basketbalveld, daarachter een speeltuin. Uh, veel groen daaromheen met lichter heuveltjes die erin aangebracht zijn. Waarom? Uh, is deze schoonheid niet altijd zo mooi als, uh, als dat hij er zo bij lijkt te liggen? Nou, wat wij hebben gevonden is dat er, uh, het, het opzetten van, uh, van een sportveld... of het uitbreiden van groen niet per definitie uh, leidt tot uh, een verbeterde leefbaarheid in de wijk. Op zich is dat enigszins verrassend. Maar tegelijkertijd kan je ook wel indenken dat uh, nieuwe, nieuwe voorzieningen ook nieuwe gebruikers trekt. Uh, wellicht gebruikers van buiten de wijk die, uh, die uh, toch anders zijn dan de, de, de oude gebruikers. En tegelijkertijd uh, de kwaliteit van de, van de inrichting is ook van belang. Als jij uh, groenvoorzieningen aanlegt die kwalitatief niet heel goed uh, onderhouden zijn. Uh, die, uh, die niet heel veel tot zichtbaarheid van de bewoners leidt. Dus het is mijn gezeur over uh, de grasveldjes uh, die wel eens gemaaid kunnen worden. Wat hier weer niet het geval is, hier ziet het er redelijk goed uit. Johan Kruifkoort, als je dat gaat maaien, dan is dat zonde, want dat is kunstgras. Dat doet, <laughs> wordt helemaal niet best. Maar uh, als het er zo uitziet, is het oké, okay, maar soms ziet het er gewoon ontzettend smerig uit. Nou, of in ieder geval uh, het idee is dat, uh, dat, het, uh, dat het ook wel eens zou kunnen zijn... dat een niet zo goed onderhoud kan leiden... dat, uh, dat de leefbaarheid niet per definitie verbetert. Omdat ja, het, gaan we zo eens naar nou, de wethouder hier van de, van de stad... die over dit soort dingen gaat. Of dat het ook iets met financiën te maken heeft... Uh, als het niet goed uh, onderhouden wordt in... want dat zijn we nog niet in Utrecht overvecht. Daar is Joris van de Kerkhof vanochtend met het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de stand van zaken in de achterstandse wijken. Dan door naar de kinderopvang. De plannen van minister Kamp van Sociale Zaken om meer dan een miljard euro te bezuinigen op de kinderopvang en het kindgebonden budget zorgen nog steeds voor discussie. Een nieuw element in die discussie kan wel eens een onderzoek worden dat in opdracht van verschillende organisaties die met kinderopvang te maken hebben is uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat bezuinigen op de kinderopvang uiteindelijk leidt tot maatschappelijke achteruitgang. Wij praten met Kjalt Jellisma van Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang. Jellisma, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Het onderzoek heeft u laten doen met onder meer Kinderopvang Nederland. Legt u eens uit hoe bezuinigingen op de kinderopvang uiteindelijk leiden tot achteruitgang in de maatschappij. Dat, dat is dat, even, dat heeft duidelijk zijn. U koppelt het gelijk in de discussie rond de bezuinigingen. Dit onderzoek is ingezet ver voordat de bezuinigingen überhaupt uh, sprake van waren. Maar uh, wat uit het onderzoek blijkt is dat op het moment dat je zo gaat in, uh, bezuinigen op kinderopvang... als nu voorgesteld, dat je dan uiteindelijk een, uh, een lagere arbeidsparticipatie van vrouwen krijgt... Uh, waarmee onze algemene welvaart natuurlijk zal dalen. Terwijl op het moment dat je die bezuiniging niet inzet... Uh, je duidelijk meer opbrengst krijgt. en wanneer je dat doet in combinatie met een impuls in de kwaliteit van de kinderopvang. dan is de opbrengst nog hoger. omdat die kinderen uiteindelijk. zo blijkt uit het onderzoek. eigenlijk ook voor het eerst in Nederland. hoger opgeleid zullen zijn. minder snel werkloosheid zullen ze, in de werkloosheid zullen vervallen. met andere woorden. een veel betere toekomst tegemoet gaan. ook in het belang van Nederland. Uh, dan wanneer zij uh, in kinderopvang zitten van minder kwaliteit. Maar dan zegt, of blijkt uit het onderzoek. of zegt u in feite. nooit bezuinigen dus op de kinderopvang? Nou, in ieder geval gericht bezuinigen en niet in deze mate. Maar het aardige van dit onderzoek is dat we nu voor het eerst harde economische cijfers hebben, waaruit blijkt wat effecten zijn wanneer je bepaalde maatregelen neemt. We hebben altijd eigenlijk als het ware in een soort zwarte doos gekeken, aan knoppen gedraaid en niet gezien wat de resultaten waren. Je moet ook niet naar het volgend jaar kijken. Dit onderzoek is de komende tien jaar heel goed bruikbaar voor de sector, maar ook met name voor de overheid om te zeggen van: wat is nou het effect wanneer ik bepaalde dingen? Uh, meer geld investeren of minder geld investeert. Ja, maar het gaat wel uit van bepaalde, uh, ja, bepaalde feiten, meneer Jellisma. Want dat zou er dus vanuit gaan dat vrouwen, moeders... alleen maar werken voor het geld. Nou, dat doen ze natuurlijk niet. Maar het is een economisch onderzoek. Het is bijvoorbeeld ook zo dat het onderzoek eh, waarde hecht aan het feit eh, dat ouders ook thuis kunnen blijven. Dat geeft dan ook een economische meerwaarde. Kijk, of een overheid dat vindt, op dit moment is het een ander verhaal. Maar ook dat wordt meegenomen. Kijk, dit soort onderzoeken worden normaal gesproken gehouden voor tweede maatsvlaktes of voor een spoorlijn naar het noorden. Nu voor het eerst vindt er een hard economisch onderzoek plaats over de effecten van kinderopvang, de bezuinigingen, de investeringen. En dat helpt ons om eindelijk eens een, keer een inhoudelijke discussie te voeren over het geld dat naar kinderopvang gaat. Uh, wat dat dan eens doen, want uh, minister Kamp wil 1 miljard euro bezuinigen. En u zegt, er kan op zich wel bezuinigd worden, maar niet op deze manier en niet in deze hoeveelheid. Wat kan wel? Ja, kijk, op het moment dat je natuurlijk uh, uh, uh, andere regelingen aanpakt, bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke kortingen, dan heeft dat andere effecten dan wanneer je de kinderopvang uh, bezuinigt. Uh, wanneer je nu 650 miljoen zou bezuinigen, dan heeft dat een negatief rendement uh, tot 350 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk nogal wat. Uh, op het moment, en dat is dan weer aardig van het onderzoek, je zegt van nou ja goed, maar dat is op het moment dat mensen thuis uh, hebben, meer tijd hebben, meer leuke dingen kunnen doen, dat is ook geld waard. Ja, dan komt het weer in evenwicht. Dus je ziet allerlei keuzes. Wij hebben gezegd, uh, dit rapport gaat niet over de keuze van bezuinigingen. Dit rapport gaat over het feit dat als je op bepaalde kindregelingen bezuinigt, dan heeft het dit effect. Als je op andere kindregelingen bezuinigt, heeft het dat effect. Je en... moet het echt een beetje loszien van de discussie die op dit moment over bezuinigingen plaatsvindt. Maar iemand kan wel cijfers in het rapport invullen en zeggen van oké, okay, als ik dat doe, dan gebeurt het dat. Ja. Zou u dan ook uit dit, uh, de, de gegevens van dit uh, rapport, dit onderzoek, kunnen concluderen dat investeren juist nog meer oplevert? Ja. Dat, kan je, dat is eigenlijk voor het eerst. In landen om ons heen is het zo dat kinderopvang niet alleen uh, zoveel geld kost omdat het arbeidsparticipatie bevordert. Maar ook omdat men zegt, van het leidt tot betere onderwijsresultaten. Het leidt tot kinderen die uiteindelijk, wanneer ze volwassen hebben, een veel sterker economische positie hmm. hebben. Dan wanneer ze geen goede kinderopvang genieten. Dus met andere woorden, dat is een andere reden om daarin te investeren. Ja, maar daar heeft de overheid op het ogenblik geen geld voor. Nou, meneer maar hartelijk dank voor je uitleg. Geen dank.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 44 doden bij vliegtuigcrash Rusland en afschaffen strippenkaart. Mogelijk vertraagd. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. In Rusland zijn bij een vliegtuigongeluk zeker 44 mensen omgekomen. Een Tupolev TU-134 stortte neer op een snelweg in de buurt van Petrozavodsk Zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Sint-Petersburg. Correspondent Kiesje Hekster. Het vliegtuig vloog gelijk in brand. En ooggetuigen die melden dat op die snelweg de lijken verspreid lagen. Heel onaangenaam gezicht. Maar ook dat het een wonder is dat het vliegtuig net geen gebouwen en woonhuizen geraakt heeft aan die snelweg. Want dan had het aantal doden natuurlijk nog wel eens veel hoger kunnen zijn. Waar 43 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord. Acht mensen zijn afgevoerd naar ziekenhuizen. Het vliegtuig was onderweg van Moskou naar Petrozavodsk toen het van de radar verdween. In Belfast hebben tientallen jongeren de afgelopen nacht rellen veroorzaakt. De rellen ontstonden in een straat die een katholieke wijk van een protestantse wijk scheidt. Op tv-beelden is te zien hoe de jongeren met stenen en met zelfgemaakte bommen gooien. Een ja, aantal mensen zou dus gewond zijn geraakt. De burgemeester van Belfast omschrijft de toestand als gespannen en gevaarlijk. De situatie in Nederlandse achterstandswijken is tussen 1999 en 2008 nauwelijks veranderd. Ook hebben uitbreiding van plantsoenen en de aanwezigheid van sport- en speelvelden... weinig aantoonbare effecten op de leefbaarheid en de veiligheid in die wijken. staat allemaal in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de Achterstandswijken. Volgens het rapport heeft de verkoop van de sociale huurwoningen... wel een positief effect op de leefbaarheid en veiligheid. Gaan daar steeds meer mensen wonen die tot de niet-westerse middenklasse behoren.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 Wij willen dat er één klachtenloket uh, komt als er problemen zijn met de overchipkaart. En wij willen ook dat als er uh, mensen vergeten zijn uit te checken... dat ze daar gewoon een, uh, een mailtje krijgen van... Hey, u heeft daar niet aan gedacht, u kunt uw geld terugkrijgen. Minister Schultz van Hagen wil de strippenkaart 1 juli afschaffen... in het stads- en streekvervoer. Voor dat besluit is de steun van GroenLinks en de PvdA cruciaal. Want gedoogpartij PVV en de SP die zijn falikant tegen het verdwijnen van de strippenkaart.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 En een viool uit 1721 van de beroemde Italiaanse bouwer Antonio Stradivarius... is geveild voor een recordbedrag van ruim 11 miljoen euro. De opbrengst komt volledig ten goede aan noodhulp voor Japan. De viool werd op internet geveild door de Nippon Music Foundation. Het instrument is volgens kenners... een van de best bewaard gebleven creaties van Antonio Stradivarius. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Een paar dingen vallen op. Het is langzaam rijden stilstaan op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Bevenwijk en Knopendraasdorp 9 kilometer. Was een aanreding op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendal West en Maarsbergen 5 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht bij Huizenstad, 3 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij Amersfoort 5 kilometer. Als ondernemer bent u altijd op zoek naar de ja.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 Een minuut over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal te volgen via NOS.nl of Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Er moet een referendum komen over het pensioenakkoord. Met die oproep komt de JOVD, de jongere afdeling van de VVD. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn het erover eens dat de pensioenleeftijd omhoog gaat. En dat de hoogte van de pensioenuitkering niet meer gegarandeerd is. Maar de JOVD wil nu dat de burger zich er ook over uitspreekt. Voorzitter Martijn Jonk, Goedemorgen. Wij dachten dat de VVD toch altijd tegen het referendum was. Nou ja, we zijn als JOVD ook geen warm voorstander van het referendum. Um, en het is wat ons betreft ook echt een noodgreep in dit geval. Kijk, normaal gesproken ga je ervan uit dat de Tweede Kamer, hij, die door alle Nederlanders verkozen is, uh, de beslissingen neemt. Mm -hmm. Alleen in dit geval wordt het, is het niet zozeer de Tweede Kamer uh, die vooral aan zet is, maar zijn het natuurlijk de werkgevers en de werknemers. Um, en dat is absoluut allesbehalve dem democratisch. En dat is waar we het grootste probleem mee hebben. Maar de Tweede Kamer, meneer Jonk, buigt zich er dan toch ook nog over? Ze buigen zich er wel over. Um, te delen maar overigens. Alles alleen waar, waar echt de wetgeving voor nodig is. Um, maar het, het wordt wel een beetje als een package deal richting de Tweede Kamer gestuurd. Dus dit is het. Hè? Ik bedoel, dit is daar. de werkgevers hebben, hebben een deel gekregen. De werknemers hebben een deel gekregen. Um, maar echt een, een, een ding wat er ligt, um, wat door de Tweede Kamer is vastgesteld. Of in ieder geval door iets wat een fatsoenlijke afspiegeling van de Nederlandse samenleving is, dat is het absoluut niet. En dat is ook een beetje het probleem als je kijkt naar de, naar de vakbonden. Die hebben momenteel ongeveer 1,8 miljoen leden... waarvan ook nog eens 20% bijna gepensioneerd is. Ja. En er werken bijna 8 miljoen mensen in Nederland. En daarnaast heb je ook nog eens iedereen die hè, nog niet aan het werk is... en überhaupt niet lid is van een vakbond. En die mensen die krijgen uiteindelijk wel te maken met, uh, met het pensioenakkoord. Bijvoorbeeld de studenten van momenteel of uh, scholieren... Mm -hmm. Maar als zelfs uh, JOVD grijpt naar zoiets als een referendum, uh, wat mist u dan in, in dat pensioenakkoord? Als nou jongere. Ja, als, als ik naar het pensioenakkoord kijk, en het, het, het, hè, de, er zitten een aantal goede dingen in hoor. Maar als ik ernaar kijk wat het uiteindelijk betekent, dan is het vooral een akkoord voor en door de vakbonden. Um, en als ik dan voor de vakbonden zeg, dan bedoel ik voornamelijk voor de mensen die lid zijn van de vakbonden. En dat zijn mm -hmm. zo'n beetje iedereen die ouder is dan 50 of al gepensioneerd is. Die mensen die komen er redelijk goed vanaf. Um, en als je kijkt naar wat daarna komt, dus voor iedereen die daaronder zit... en, en zeker uh, de mensen van, van uh, onder de 40, ja, er is het hartstikke ongewis wat er met de pensioen gaat gebeuren. En dat is nog niet zo erg, maar de rekening wordt ook nog eens heel oneerlijk verdeeld tussen... Uh, de, de, de oudere mensen en de, de jongere generatie. Had er veel eerder doorgegaan moeten worden uh, met werken? Dat het verhogen van de leeftijd had veel eerder moeten gebeuren? Ja, wat mij betreft. Uh, en dat, dat uh, heeft bijvoorbeeld in het VVD-programma ook altijd zo gestaan. En ook een hele hoop andere partijen zijn ervoor. Um, om inderdaad van direct te beginnen met het verhogen. En dan bijvoorbeeld een maand of twee maanden per jaar. Uh, dat, dat had natuurlijk moeten gebeuren. Um, en uiteindelijk de kosten uh, voor de, voor de uh, pensioenen... Ja, dus, dus, de pot met geld die we hebben en hoe we die uiteindelijk gaan verdelen, en wie eraan meebetaalt en wie wat krijgt, dat had ook nog wel een beetje eerlijker gemogen. Ja, maar toch hebben ze niet alleen de vakbondsleden uh, daarover meegepraat en gaan ze daar straks over stemmen. Ook de werkgevers hebben er natuurlijk mee beslist. Ja, absoluut. Nee, maar je, je ziet ook als je naar het akkoord kijkt: um, kijk het Nederlandse pensioenstelsel er, ligt er niet zo best voor. Um, en de, de werkgevers die hebben het aardig gedaan in dat opzicht dat ze weten wat ze eraan kwijt zijn. Dus. Maar u vindt het nog te mager, een te, te, te geringe afspiegeling van de, de hele bevolking? Dat is, dat is uiteindelijk het grootste probleem. Kijk, het, het, het poldermodel heeft natuurlijk altijd aardig gewerkt in deze vorm. En als je nu ziet hoe weinig mensen eigenlijk nog vertegenwoordigd worden door die vakbonden. En eigenlijk hoeveel ze te zeggen hebben. Um, want want de, zij zijn ongeveer de enige organisatie die het voorlegt aan de achterban. Ja. Um, en wij hebben er... Echt helemaal niets over te vertellen. Behalve dan dat de Tweede Kamer misschien nog eens op, op detailniveau wat kan veranderen. Maar houdt het ongeveer wel mee op. Hartelijk dank. Het verhaal is duidelijk. Martijn Jonk van de JOVD, de voorzitter daarvan. Door nu. naar de sport, naar Tom van het Hek. Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wij gaan het hebben over wielrennen. Want de Raboboeg heeft uh, een team bekendgemaakt met uh, veel Nederlanders. En Robert ja. Geesink als uh, Nederlandse kopman. Dat is nou. hardig. Als echte kopman. Dat zat er ook wel in. Maar de afgelopen jaren kozen ze toch nog wel eens voor. Ja, een dubbele kopman met Menschhoff erbij. Of toch nog weer wat etappes besprinten met Frère erbij. Maar nu heeft men echt helemaal gekozen voor Robert Gezing als kopman. Bo Mollema, Tendam en Tjalingi als andere Nederlanders. Uh, Sanchez, Garate, Baredo. Dat zijn drie sterke Spanjaarden. En Nierman die altijd meedoet bij de Rabo als de wegluitenant. Lijkt toch echt een hele, hele sterke ploeg. Ze hebben een prachtig voorseizoen gehad. Tendam het gaat goed. Mollema kan goed mee in de berg. De Spanjaarden kunnen goed steunen. En het is inderdaad er allemaal op ingesteld om uh, Geesink ja, in de buurt van het podium, zeiden ze, te krijgen. Dat was weer een beetje bescheiden. Maar goed, er zijn zes, zeven kandidaten. En uh, het is dringen daar hoor. Het is nu allemaal maar niet automatisch. Maar het oogt in ieder geval goed. En het is ook mooi dat er een hele duidelijke, echte keuze gemaakt is met deze ploegsamenstelling. Werkt dat, uh, Tom, als je zo'n hele ploeg, een, uh, nou ja, bijna helemaal, maar daar streven ze geloof ik wel naar. Misschien volgend jaar wel, zo'n hele ploeg Nederlands maakt? Nou ja, het is... Uh, ze hebben altijd gezegd, we zijn een Nederlandse sponsor, we doen aan Nederlandse opleiding. Ze doen natuurlijk ook al heel lang uh, heel veel om ook niet alleen deze topploeg, maar ook allerlei dingen daar omheen te doen. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Natuurlijk zie je ook wel weer eens Nederlanders die daar zijn opgeleid elders uh, hun heil gaan zoeken. Ook dat is logisch in dit soort sporten. Maar het neemt niet weg. Uh, het moet, uh, ja, denk ik, geen doel op zich worden om alleen met Nederlanders te rijden, maar zoveel mogelijk Nederlanders. Ja, uh, laten wij eerlijk zijn, wij vinden het toch ook leuk als er een Nederlander goed meedoet. Dat is toch... Toch mooier dan een buitenlander in een Nederlands shirtje. Dus in dat opzicht ja, kan ik me het streven wel voorstellen en ja, of dat binnen 1, 2 of 3 jaar lukt, dat zal moeten blijken. Dan naar die andere prachtige sport, schaatsen. Uh, we hebben ja, het lang zonder het is moeten stellen. Ja. Ja, is ik nou ja, goed, ik merk er helemaal niets van <laughs> ja. zocht. dus als ik op maar. Nee. Hey, Sven Kramer gaat weer het ijs op. Ja. Um, we hebben lang daarop moeten wachten. Uh, verrast ja. het je dat hij, dat hij nou, daar nu ja, mee komt? Het is in ieder geval goed nieuws dat hij blijkbaar zich zo sterk voelt. Uh, het is 15 maanden terug, 22 ja. maart 2010, de WK Allround is zijn laatste wedstrijd geweest. En toen is de ellende een beetje begonnen. Uh, en toen was het revalidatie buiten de groep, revalidatie binnen de groep. En nu zitten we op het punt van, uh, nou ja, echt gaan meetrainen binnen die groep. Wat, ja, toch wat angstig blijft is het feit dat het, het hoe en waarom niet helemaal al duidelijk nee. is geworden, een zenuwklem in het rechterbovenbeen. Uh, ook nog de uitspraak. Ik voel het nog wel, maar het hindert me niet meer. Dus er blijven wel wat uh, onrustigheden en onzekerheden omheen hangen. En ja, wat hij zelf ook zei. De enige manier om te merken wat het echt is, is nu te gaan schaatsen. Dat vertrouwen is er inmiddels. En uh, hij gebruikte ook de woorden frisser en fitter. Want dat er sprake is geweest ja, van enige ja, overbelasting, overtraindheid. Dat lijkt toch ook wel duidelijk. Dat woord wordt niet uitgesproken. Maar het is een combinatie van factoren geweest. En het is echt te hopen dat uh, dit jaar hem goed heeft gedaan. Heel spannend. Het blijft dat overigens wel, hoor, na zo'n lange periode. En zo'n toch wat vage blessure. Ja, ja, jij bent er niet helemaal gerust op, hoor Tom. Ik ben er nog niet helemaal gerust op. Nou, het duurt het allemaal nog wel even. Maar goed, we zullen moeten kijken. Uh, maar alles bij elkaar. Er is nog iemand 15 maanden eruit. Je sluit niet zomaar aan. Maar goed, het is een, een zodanige sporter van een zodanig kaliber. Laten wij hopen dat mijn wantrouwen nergens gegrond is. Dat hoop ik inderdaad. Dank je wel, Tom van der Deek. Duidelijk. dadelijk, na 8 uur zal dat worden, bellen we met Agnes Jongerius. Ze veegt voorzitter van de KOK van FNV-bondgenoten de mantel uit. Hij zou onzin verkopen over het pensioenakkoord. Daar moet hij maar eens mee stoppen. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velde. Er staat nu bij elkaar 116 kilometer file. Het is vooral veel vertraging voor degene die via de A7, A8 rijden. Hoorn richting Zaandam, langzaam rijden tussen Purmerend en Weijder wormer Aansluitend kom je dan op de, in de file op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Voor het knopend Koomplein 4. Een stuk langer is de file op de A9 ook maar Amstelveen. Langzaam rijden, stilstaan tussen Beverwijk en knopend Raasdorp over 10 kilometer. Was een aanreding op de A12, alles is daar weer vrij. Van Arnhem naar Utrecht, bij Maarsbergen nog 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor acht door naar Syrië. In de Syrische politiek is er weinig beweging zichtbaar. En op militair gebied hebben de troepen van Assad weinig tegenstand te duchten. De toespraak van de Syrische leider werd gisteren met teleurstelling ontvangen door de oppositie. Ook in Libië en andere Arabische landen zetten revolten zich nog niet echt door. We praten erover met Bertus Hendricks, midden-oosten deskundige van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die toespraak van president Assad bevatte weinig nieuws... of heb je hem wel kunnen betrappen op hm, handreiking aan de oppositie? Ja, eigenlijk zijn er best wat handreikingen gedaan. Als je de tekst van de toespraak goed bekijkt. En, uh, meer, meer partijenstelsel misschien. Veranderen grondwet. De, de baaspartij niet meer alleen aan de macht. Uh, alleen, uh, ja, kijk, als hij dat bij zijn eerste toespraak had gedaan. dan had dat nog geloofwaardigheid gehad. Maar uh, nu, na drie uh, maanden. en uh, uh, meer dan 1300 doden en duizenden gevangenen. en uh, het optreden van zijn veiligheidstroepen. van zijn jongere broer met name. Ja, uh, kijk, dat, dat is niet meer geloofwaardig als hij die niet die, die troepen om te beginnen en die tanks allemaal had teruggetrokken... en die nog steeds uh, huishouden. En, en de reactie van de mensen is ook geweest... meer demonstraties, zelfs nu de eerste nachtelijke demonstratie. Dus uh, zijn geloofwaardigheid uh, is eigenlijk uh, verloren. Ja, hij gaat, je geeft het zelf net al aan, hij, dat gaat al drie maanden zo door. In wiens voordeel is dat dat het zo lang duurt? En dat er ook geen, ja. geen, geen eind in zicht is? Uh, nou ja, in ieder geval niet uh, in het voordeel van de economie. Want dat is ook een punt wat hij ook noemde in zijn toespraak. En daar maakt hij zich wel zorgen over. Want dat is de Achilleshiel. Ja, de de in, economie die wordt daardoor bedreigd... en die kan gaan op uh, instorten in gaan. En uh, nou ja, de, wie dat uiteindelijk uh, in, in de kaart speelt, dat moeten we afwachten. Maar uh, dat kan natuurlijk uh, niet, denk ik, uh, het regime uh, versterken. En uh, je zou dan denken, nou, dan, dan worden dus grotere demonstraties. Uh, maar tot nu toe, die, die demonstraties blijven aan houden ondanks de repressie. Ja. Uh, maar je ziet ook niet dat het nog die, die uh, massale vormen aanneemt, in met name Aleppo en, en Damaskus, ja. waardoor ik denk van ja, het is een soort veenbrand, hè, die, die, uh, die Syrische opstand, die kan misschien dan met geweld geblust worden, maar het kan ook in één keer uh, gaan uitslaan. Alleen, uh, ja, wie dat kan voorspellen... Ja, ik wou zeggen, je, <laughs> is dat echt totaal onvoorspelbaar, Bertus? Nou ja, ik zou het niet durven zeggen. Je hoopt natuurlijk dat dit verschrikkelijke regime... dat dat wordt weggevaagd zoals in Tunesië en Egypte. Zo'n regime is weggevaagd. Alleen, wij zien alleen de moed van de oppositie. Maar we zien nog niet dat het die massale vorm aanneemt. En ja, er is nog steeds een groot deel van de bevolking... die gelooft in zijn dreiging van ik of de chaos. En nu zegt hij nou, de chaos, ik kan misschien degene zijn... die toch Hervormingen doorvoert, maar die geloofwaardigheid heeft hij verloren. En dan naar uh, Libië. Daar lukt het de opstandelingen ook niet om Gaddafi te verdrijven. Die zitten ook al weken in een soort van padstelling. Wat zou daar moeten gebeuren? Ja, een, een doorbraak. Uh, alleen, uh, de, de, de NATO heeft het, niet, uh, het geluk niet aan zijn zijde. Of uh, de, de, de goede toepassing van zijn politiek. Want ja, uh, men, staat, men heeft gebrek aan tijd, geld en aan bommen. Uh, zo, zo cynisch is het. En die bommen die men dan heeft, die vallen dan ook nog eens een keer verkeerd. De afgelopen weekend. Uh, dus uh, ja, die, die, daar staat het ook onder. Alleen maar daar ziet het er wel hoopvoller uit. In die zin dat ik me niet meer kan voorstellen dat uh, Gaddafi uh, zich nog kan redden. Maar het kan ook daardoor nog een hele tijd uh, gaan maar wat je dus wilt, dat, dat het momentum echt eh, de, de, toeneemt, eh, ten gunste van een, een beslissende doorbraak, dat kun je ook in Libië op dit moment nog niet zeggen. Dat blijft nog steeds een, een, een delicaat eh, balans, eh, waarbij de, eh, Gaddafi hoopt dat hij tijd kan winnen. En da, daar is het tot nu toe redelijk in geslaagd. Ja. Dan naar Tunesië, het eerste Arabische land waar een volksopstand uitbrak eh, en ook gevolgen gevolg had voor de president. Eh, gisteren is de president Ben Ali en, en zijn vrouw, oud president tot 35 jaar zelf veroordeeld bij verstek weliswaar. Wat zegt dat jou? Want dan lijkt het rechtssysteem te werken. Nou ja, dat is een symbolisch niet onbelangrijke uh, overwinning die daar geboekt wordt. Maar ook met een nadruk op, op symbolisch. Kijk, in, in Tunesië en, en Egypte uh, gaat het eigenlijk redelijk goed. Alleen, daar is het euforische moment wat makkelijk is. Hè, tegen één duidelijke tegenstander, de president in, in Egypte en Syrië. Uh, dat is voorbij. Uh, en nu komt het hele moeizame werk dat je dus een alternatief moet opbouwen. En ja, daar kunnen nog heel veel oude uh, regime-elementen en de oude elite proberen zijn invloed te doen gelden. Uh, in Tunesië heeft dat ertoe geleid eh, dat men de verkiezingen... voorlopig heeft uitgesteld, wat ik denk een heel verstandig opzitting is geweest. Omdat de, de, de, de partijen van de verandering, eh, met name aan de niet-moslimkant... die zijn nog niet klaar. Um, dat, dat is uh, goed om die wat meer tijd te geven en dat soort geluiden. Dat hoor je nu ook uit Egypte, waar uh, ook heel veel partijen zijn... maar ook nog niet klaar zijn en waar men bang is dat de oude elite... via de achterdeur toch weer zijn invloed zal weten te herstellen... Um, of het in Egypte ook tot her, uh, uitstel van een verkiezing komt, uh, dat moeten we afwachten. Maar de eerste tekenen zijn daar en ook, ook da dat, denk ik, zou goed zijn omdat daar de enige georganiseerde beweging tot nu toe uh, de moslimbroeders is met hun partij. Die moeten zeker meedoen, dat is van belang voor de legitimiteit van de nieuwe orde, maar die moeten geen uh, al te grote voorsprong krijgen omdat de anderen nog niet de tijd hebben gehad om zich te organiseren. Dus ja, precies, het is ja. een beetje messy allemaal. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, belangrijk uh, om dat te constateren, want anders krijg je later weer chaos en onrust. Dankjewel Bertens Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van Instituut Klingendaal. Joris van der Kerkhof praat vanochtend over en in achterstandswijken in Overvecht. Maar Joris, daar ben je weer weg. Waarom? Van Overvecht naar het gemeentehuis. Om daar zo eens te gaan praten met de wethouder die over die wijken gaat. Hij is al naar beneden gekomen vanaf de tweede verdieping. Zij net al van Overvecht. Overvecht, als daarvan gezegd wordt uh, dat er problemen zijn met het groen. Dat mensen zich niet per se veilig voelen door het groen. Wat een van de uh, uitkomsten is van het onderzoek van het Sociaal en Culture Planbureau. Naar die 40 krachtwijken, prachtwijken. Als dat de uitkomst is, nou Overvecht is een van de groenste wijken van Utrecht. Overvecht is een prachtige... Uh, wijk. Daar gaat hij zo over praten. Uh, op de weg van Overvecht hier naartoe. Uh, ja, het centrum van Utrecht uh, is geen uh, prachtwijk, is geen krachtwijk. Maar zo op dinsdagochtend is het wel een enorme puinhoop. Het vuilnis wordt opgehaald. En blijkbaar is het dan nodig dat een aantal mensen grapjes uithalen. Vuilniszakken uh, waren overopen uh, gescheurd. En één hele grote grap was dat ze een opengescheurde vuilniszak... de inhoud daarvan op een auto hadden gelegd. Oh, oh, wat grappig. Maar daar is geen onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is gedaan naar prachtwijken. En over een minuut of twintig meer daarover met de wethouder van Utrecht. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Nederlandse overheid overtreedt de eigen regels bij de inkoop van tropisch hardhout, dat smelt de Volkskrant vanochtend. Milieuorganisaties kregen gisteren gelijk van de rechter in Den Haag. Staatssecretaris Atsma wilde hardhout uit Maleisië toestaan als duurzaam bouwmateriaal voor de overheid. Maar vorig jaar kwam het ministerie zelf nog tot de conclusie dat er te weinig duidelijkheid is over het behoud van de bossen in Maleisië. Atma liet diplomatieke en commerciële belangen zwaarder wegen... blijkt uit het verhaal op de voorpagina van de krant. Er mag dan een opstand gaande zijn in Libië. In de hoofdstad Tripoli is het iedere nacht feest. Dat meldt oorlogverslaggever Arnold Karskens van Dagblad de Pers. Karskens slaapt op het terrein van de Libische leider Gaddafi. En in een hoek van dat terrein vieren honderden jongeren elke dag feest. Niet toevallig worden die feestelijkheden live uitgezonden... door de Libische Staatstelevisie. Er hangen spandoeken en portretten bij een gevel... waarop inslagen van Amerikaanse en Britse bommen uit 1986 te zien zijn. Bij het artikel is een foto geplaatst van Karskens... met een videocamera op de puinhopen. Maar als je de code bij het artikel scant... Eh, krijg je een filmpje van Russia Today te zien van eerdere bombardementen. De video van Karskens zelf laat dus nog even op zich wachten. Petje op, petje af in de Eerste Kamer. Onder die kop brengt het Nederlands Dagblad in kaart... hoeveel banen en bijbanen de senatoren hebben. Alles bij elkaar zijn de 75 leden van de Eerste Kamer... goed voor 450 banen- en nevenfuncties. Becijfert de krant en dat leidt wel eens tot opgetrokken wenkbrauwen. Zo briest de pvda fractievoorzitter Marleen Bart... dat bezuinigingen van 600 miljoen euro... op de geestelijke gezondheidszorg buitensporig waren. Maar ja, zij is ook voorzitter van GGZ Nederland. Er zijn meer senatoren met topbanen die mogelijk in een spagaat brengen. Elko Brinkman vertegenwoordigt Bouwend Nederland. Roger van Bokstel is topman bij Verzekeringsmaatschappij Achmea. Luc Hermans is voorzitter... Van van de Nederlandse Uitgeverspond. Paracetamol wordt taboe op school, meldt het AD. De pijnstiller was tot nu toe op school makkelijk te krijgen... maar op aandringen van de GGD worden scholen in Rotterdam... Drenthe, Groningen, Friesland en Utrecht... terughoudend met het uitdelen van de pilletjes. Vooral meisjes blijken grootverbruikers. Ze willen niet eten of drinken en krijgen daardoor hoofdpijn... waar het paracetamolletje dus uitkomst voor moet bieden. Heugdsearts Ellen van Est zegt dan ook dat pubermeisjes... gewoon een boterham moeten eten en niet een de pillenpot moeten doen. Ooit wel eens gedumpt? Nou, datingsite beautifulpeople.com pakt dat groots aan. 30.000 profielen zijn verwijderd. Want de mannen en vrouwen in kwestie zijn niet mooi genoeg, schrijft het AD. De site was aangevallen door het toepasselijk genaamde computervirus Shrek. Maakt de software onklaar die bepaalt of mensen die mee willen doen... mooi genoeg zijn. En dus steeg het ledental in een paar dagen explosief. Het bedrijf vindt het vervelend dat al die mensen dachten... dat ze mooi genoeg waren, nu toch te lelijk blijken te zijn... En dus is er maar een hulplijn geopend voor de afgewezen lelijke eentjes. Doe je ook eens wat op internet. <lacht> Wij gaan zo dadelijk naar Bram Vermeulen. Die is in het grensgebied van Turkije en Syrië. Meer uh, van hem over de verhalen daar. En achter John spreken we, want het is nog steeds onrustig binnen de FNV.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 Vanaf 5000 euro inleggen ontvangt u bij PC Hoofddepositofonds een vaste rente van 4%. Lijkt u dat niet verstandiger? Kijk op pc.nl/sparen.